6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Zeldzame prestatie Nederlandse schaatsers in Sochi. CDA'er Annie Schrijer-Pierik wil voor partij naar Europa. En Spaanse prinses uitgebreid verhoord vanwege corruptie. Er trekt nog een enkele bui over het land. In de nacht gaat het overal weer regenen. En trekt de zuidwestenwind aan. Mogelijk komt het zelfs even tot stormkracht... Morgen overdag trekken buien over het land... maar vooral in de middag schijnt soms ook de zon. De wind neemt af en het wordt 6 tot 8 graden. Goud, zilver en brons voor Nederland op de 5 kilometer schaatsen. Geen unicum, maar wel een zeldzaamheid. Het gebeurde twee keer eerder dat één land op de Spelen... alle podiumplaatsen innam. In 1964 lukte dat de Nooren. En in 1998 eisten Gianni Romme, Bob de Jong en Rintje Ritsma... de medailles op de 10 kilometer op. En vanmiddag dus was het goud voor Kramer, het zilver voor Blokhuizen... en het brons voor Bergsema. Miljoenen Nederlanders zagen het vanmiddag op tv. Ook verslaggever Joris van der Kerkhof... hij keek samen met cafégangers in Heerenveen. Het leek heel wat zo aan het begin van de middag. Het leek nog spannend te worden ook. In ieder geval als je het van de gezichten afleest van de mensen in het café. Opluchting. Als Sven Kramer een goede tijd heeft neergezet. Een net applaus bij Jorrit Berksma. En dan uiteindelijk ook nog wel wat geluid als Jan Blokhuizen komt. En dan is daar... Die laatste rit, maar ja, die doet er eigenlijk niet zo heel veel meer toe. Ja, maar ja. ik ben niet zo fanatiek hoor. Nee. <laughs> het is wel grappig dat u, als de medailles verdeeld gaan worden... met uw rug er naartoe gaat zitten. Ah, nu kijkt u weer. Ah, ja, dat had ik niet helemaal meegekregen. Er is wel heel veel verschillend uh, publiek. Er is ook iemand die het echt fanatiek bijhoudt... en die nog aan het kijken is naar de laatste. Het is toch een beetje saai geworden uiteindelijk, hè? Ja, het is nu wel duidelijk wie er gaat winnen. Dat wist je eigenlijk van tevoren ook wel. Ja, ja, je weet het maar nooit. Maar uh, Sven's tactiek is wel uh, heel goed, denk ik. Ik heb even gekeken. Hij rijdt eerst drie rondjes 29 laag en dan even 29,5, ietsje rustiger. En dan geeft hij weer gas uh, tot het einde, voor lang lang niet volhoudt. Dus, uh, en daar maakt hij het verschil. Op het tweede deel. Deze doet er niet meer toe. Nee, eigenlijk niet. Uh, nou ja, nu is Nederland dus 1, 2 en 3. Super gaaf. Het café reageert nauwelijks. Nou, daar komen ze. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. 1, 2, 3, 1, 2 3. Fans in café Het Houtje in Heerenveen. In de Franse Alpen is een passagierstrein ontspoord... doordat er een rotsblok ter grootte van een auto tegenaan rolde. Twee mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Een Rus en niemand uit de regio. En ook zijn er zeker zeven reizigers gewond geraakt. Ongeluk gebeurde rond 11 uur bij de gemeente Saint-Benoît. Hulpdiensten hebben alle 34 treinreizigers inmiddels bevrijd. En dat ging niet makkelijk, omdat een van de wagons boven een ravijn hing... en er veel sneeuw in het afgelegen gebied ligt. Een jonge vrouw uit het Zeeuwse Ierseke die vanwege haar hoofddoek niet zou zijn aangenomen... bij een uitzendbureau in Roosendaal... heeft aangifte gedaan van discriminatie. Ze had tijdens het sollicitatiegesprek de waarschuwing gekregen... dat een hoofddoek klanten mogelijk kan afschrikken. En ook zou ze erom gepest kunnen worden. De 18-jarige werd afgewezen en belde erop naar de vestigingsmanager voor uitleg... en die zou hebben bevestigd dat de hoofddoek een reden was voor de afwijzing. De vrouw nam dat telefoongesprek op en stuurde het naar de media. Het NOS-journaal. Mark Visser. In aanloop naar de Europese verkiezingen in mei heeft het CDA-partijbestuur... een aantal prominente christendemocraten als lijstduwer op de kieslijst gezet. Het gaat onder andere om oud-ministers Ben Bot, Hanja Meijwegen, Carla Peijs en oud-staatssecretaris Yvonne van Rooij en oud-Tweede Kamerlid Annie Schreier-Pierik uit Twente. En Annie Schreier die startte op het partijcongres in Maarsen meteen een eigen voorkeurscampagne. Politiek verslaggever Margit Boer. Het CDA rekent erop bij de Europese verkiezingen in mei zetels te verliezen. Maar de namen van een aantal oudgedienden moeten de partij een handje helpen bij het binnenslepen van stemmen. En nu grijpt een van deze lijstduwers, Annie Schreier, meteen de kans aan om zelf het Europarlement in te gaan. Uh, de boeren, de burgers, de mensen in het Oosten zeggen heel duidelijk: Annie, wij gaan voor jou en wij zorgen voor jou dat je erin komt. En dan zeg ik ook altijd: daar zal ik dus duidelijk ook aan meewerken. Dus u zegt eigenlijk: ik ga campagne voeren voor het CDA en voor mezelf? Ja, natuurlijk. Je moet gewoon niet met mail in de mond praten als je op een lijst staat. En anders moet je niet op een kieslijst gaan staan. Als je daarop staat, moet je er ook gewoon voor gaan. Dat betekent dat u nog uh, een heleboel reuring kunt veroorzaken boven in die lijst van het CDA. Dat mensen die nu denken: ik sta op twee of drie en ik kom in het Europarlement. dan komt straks Arnie Schreier en die duwt ze van hun zetel. Ik heb nu 20 jaar op lijsten mogen staan en iedereen mag zijn eigen kiesdeel binnenhalen. Dus ik zou zeggen, al die mensen die daar bovenop staan, kom bij mij langs. Ik zal vertellen hoe het moet en dan kun je met voorkeurstemmen erin komen. Annie Schrijer is heel populair in Twente en haalde altijd al veel voorkeurstemmen. Ze heeft een heel groot netwerk in het oosten van het land en daarom kan het CDA haar als stemmentrekker en lijstduur dus heel goed gebruiken. Maar opmerkelijk genoeg had het partijbestuur er geen rekening mee gehouden dat Schrijer weer politiek actief zou kunnen worden. Maar ze wil als lijstduwer niet alleen voor de show meedoen. Het hele CDA weet ook dat lijstduwers altijd op de kieslijst staan en altijd recht van spreken hebben. Het partijbestuur heeft even geslikt, maar is nu om en steunt Annie Schrijer. En Annie liep vandaag met een stralend gezicht op het CDA-partijcongres. Ze aast op een zetel in het Europarlement... gaat een eigen campagne voeren in het oosten van het land... en ze heeft de leus al klaar. Iedereen zegt Brussel is ontzettend ver weg. Nou bij deze, en dat is ook mijn slogan... met het CDA, met Annie, is Brussel heel dichtbij. Ja, nou, dat was dus het CDA. Die hadden dus partijcongres. Ook D66 eh, hield zo'n congres. De partij wil na de gemeenteraadsverkiezingen in maart de koers gaan bepalen... Dat was de boodschap van Alexander Pechtold in Amsterdam. Je moet uh, als D66 uh, je bewust zijn dat we vier jaar geleden eigenlijk terugkwamen in veel gemeenten. Uh, en dat we nu genoeg bestuurlijke kracht hebben opgebouwd om dadelijk ook te zorgen dat hier en daar ook echt ons geluid uh, mee gaat doen. Ah, hier en daar. Dus u wil niet het hele land in uh, D66 de grootste hebben. Nou kijk, het land kleurt groen, want uh, meer dan 90% kan dadelijk op D66 stemmen. En dat is vaak niet geweest. We doen in meer gemeenten meer dan ooit. 50 meer dan de vorige keer. Maar wat belangrijk is, dat waar D66 nu landelijk vaak verantwoordelijkheid neemt, zorgt dat financiën op orde zijn, werk gecreëerd wordt, onderwijs geld krijgt, dat dat nou ook vertaald wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Wij de hebben de ambitie om daar ook wat te gaan betekenen. Hier in Amsterdam is de PvdA een hele tijd de grootste. En ik hoorde u eigenlijk zeggen PvdA, kijk uit. Niet alleen hier, maar ook in andere grote steden. Is dat inderdaad uw boodschap? Het is heel belangrijk dat er in een gemeente niet te lang één partij vanzelfsprekend aan de macht is. En als D66 meer zetels haalt, dat kan hier in Amsterdam, maar ook in Utrecht, dan kunnen wij ook mede koers gaan bepalen. En dat is mijn boodschap. Heeft zoveel ambitie ook risico's, bijvoorbeeld dat de uitslag tegen kan gevallen? Dat kan altijd, maar de ambitie is nu ook na vier jaar de verantwoordelijkheid hebben genomen, ook nu laten zien dat we in het stadsbestuur ons mannetje staan. En dat hebben we de afgelopen vier jaar al op veel plekken laten zien, maar mijn ambitie is dat dat na 19 maart op meer plekken gebeurt. In uw speech stipt u ook kort de positie van Plasterk aan. Um, hebben we volgende week nog een minister Plasterk? Dat hangt van hem al. Daar kunt u nu nog niet op vooruit lopen. Ook niet na de berichten van vandaag, dat hij eind vorig jaar al zou weten. Het wordt het er niet makkelijker op. Moeilijk debat dus voor hem. Zeer moeilijk. Alexander Pechtold was dat, in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Dan naar Spanje, want daar staat vandaag een prinses voor de rechter. Prinses Christina wordt achter gesloten deuren verhoord... in het onderzoek naar de corruptiezaak tegen haar man... De prinses wordt verdacht van belastingfraude en het witwassen van geld... via een bedrijf dat ze samen met haar man bezit. Correspondent Jessica van Spengen. Jessica, is ze eigenlijk nog binnen? Ja, ze zit er nog steeds. Dat uh, is volgens mij even kort pauze geweest. Maar dat betekent dus dat ze vanaf vanochtend tien uur al aan het verklaren is. Maar eigenlijk uh, wat ik nu begrijp is dat ze niet zo heel veel antwoord geeft... op de vragen die worden gesteld door de rechter. Uh, ze geeft veel antwoorden met dat weet ik niet of daar wil ik niet op antwoorden. En ze geeft ook geen antwoord op vragen die haar man eventueel kunnen schaden. Nou, de, de rechter wil vooral weten hoe het nou kan dat zij voor 50% eigenaar is van een bedrijfje dat haar man gebruikte om dan ja, geld wit te wassen... Om, om geld naar eigen rekeningen te sluizen. Um, zij wil daar niet op antwoorden. Zij zegt, ik heb altijd gehandeld in goed vertrouwen van mijn man. Ik wist nergens van. Dus de prinses blijft al die uren nog steeds ontkennen... dat ze iets verkeerd heeft gedaan. Grote vraag. Blijft natuurlijk uiteindelijk he, een prinsesse... die nu wordt veroordeeld voor fraude mogelijk. Maar hoe groot is de kans eigenlijk dat dat ook echt gaat gebeuren? Ja, de rechter hoopt vandaag in ieder geval genoeg bewijs te kunnen verzamelen... ook uit de antwoorden van de prinses... om echt een zaak tegen haar te kunnen beginnen. Hij moet met eh, zijn eh, informatie van vandaag dan naar de openbaar aanklager. Die moet hij zien te overtuigen... dat er dus wel degelijk een proces tegen de prinses kan worden gestart. Maar die openbaar aanklager heeft vorig jaar gezegd... er is te weinig bewijs, was ook nu opnieuw eigenlijk niet zo'n fan van het feit... dat deze rechter de prinses opnieuw wil horen... Dus uh, de, de rechter moet echt met een goed verhaal komen. Het gaat natuurlijk toch om iemand van het Koninklijk Huis. Uh, wellicht wordt er van hier en, uh, hier en daar wat, wat druk op uitgeoefend. Ja, en de openbaar aanklager moet echt een sterke zaak hebben... om de prinses uh, te kunnen veroordelen... of in ieder geval een, een proces tegen haar te kunnen beginnen. Dankjewel, correspondent Jessica van Spengen. Russische mensenrechtenactivisten hebben in een gesprek met premier Rutte... hun zorgen geuit over de mensenrechten-situatie in Rusland. De premier zei na afloop dat die zorgen terecht zijn. Volgens Rutte kan Nederland een positieve rol spelen. Concreet zou je altijd meer willen doen dan je kunt doen. Maar wat we in ieder geval kunnen doen is ervoor zorgen dat in Europees Unie-verband... onze ambassades betrokken zijn, bijvoorbeeld bij rechtszaken... waar twijfel over bestaat of die eerlijk plaatsvinden... Uh, er zijn natuurlijk demonstraties geweest in Moskou. Na de laatste verkiezingen zijn mensen opgepakt. Uh, ook hier, heel concreet in deze regio... zijn mensen die zich sterk maken voor het milieu... zijn opgepakt uh, om... het lijkt uh, een beetje flauwe redenen... niet echt een grondhebbend... Uh, maar om van ze af te zijn. En dan is Nederland uh, zeer betrokken bij die rechtszaken. Volgens de premier is Nederland als een van de grootste investeerders belangrijk voor Rusland. Door een link te leggen tussen mensenrechten en economische belangen... kan Nederland een verschil maken, meent Rutte. Sport. Keren we nog even terug naar waar we mee begonnen, die gouden race van Sven Kramer. Hij heeft zijn favoriete rol op de 5 kilometer in Sochi volledig waargemaakt. Hij snelde in een olympisch record naar de titel. En na zo'n race had Kramer direct een gevoel.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 29-2 moest hij steeds rijden, dat deed hij. En uiteindelijk finishte hij in 1676. Alle concurrenten kwamen na hem op het ijs. Ze beten zich allemaal stuk. Het was een compleet oranje podium. Jan Blokkenhuizen werd tweede. Jorrit Bergsma pakte de bronzen medaille. Maar daar was hij niet tevreden over. Ja, natuurlijk. Er staan al medailles, Dus ik, ik ben blij dat ik er al een medaille heb. Maar uh, ja, ja, het liefste dan... Ja, leg je hier gewoon je rit van je leven neer. En dit was verre van een goede rit. Dus dat, uh, ja, dat steekt me eigenlijk zelf nog. Dat het gewoon niet een goede rit is. Als het nu gewoon een echt goede rit was geweest... en ik had ja, tweede of derde geworden... dan had ik er meer vrede mee gehad dan dit eigenlijk. Verkeersinformatie. Bij de AWB. Helene Geest. alleen als er rond deze tijd file staan... dan kan het eigenlijk alleen maar door werkzaamheden komen. Zou je zeggen. Helene, ben je er? Ja, want ik... Nou ja, ik zeg dit niet voor niets, want ik zie dat in ieder geval... de file staat op de A12 de naag utrecht tussen Noordorp en Zoetermeer. Drie kilometer dus door wegwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden zijn het. Um, en verder weet ik het ook niet, want Helene hangt niet... maar uh, neemt het maar van mij aan, daar staat die file in ieder geval. Sluiten we af met de hoofdpunten. Belangrijkste natuurlijk vandaag bij de vijf kilometer schaatsen. Medailles, alle medailles voor de Nederlandse mannen. Sven Kramer was de allerbeste met een Olympisch record. cda Annie Schreier-Pierik wil voor haar partij naar Europa... En de Spaanse prinses Christina wordt nog altijd verhoord in een onderzoek naar corruptie. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de EO met Dit is de Dag. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn. Een andere cultuur leren kennen.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 Dit is de dag. Met Renze Klamer. Vanavond start de TV-serie Hoe Duur Was de Suiker? Komen er nog meer films over ons slavernijverleden? En hoe diervriendelijk zijn de Olympische Winterspelen in Sochi eigenlijk? En dan dat gerucht over Mabel en Mark Rutte. Wat is daar eigenlijk waar van? Het komt allemaal langs vandaag bij Dit is de Dag. Vanavond maakt het grote TV-publiek kennis met de TV-serie Hoe Duur Was de Suiker? Hier aan tafel zit filmregisseur Jean van der Velde. Voor de mensen die man de bioscoop zagen, zoals ik, meneer Van Velden, zitten er nog veel nieuwe dingen in? Ja, zeker. Uh, er, zit, er zit minstens drie kwartier nieuw materiaal in. Oh, ja. nou, gelukkig maar. De Winterspelen zijn begonnen, dat zult u vastgemerkt hebben vandaag. De eerste drie medailles zijn al binnen. Nou, iedereen had het in de aanloop natuurlijk over de mensenrechten. Maar hoe zit het eigenlijk met de dierenrechten daar in Sochi? En met Messeling van natuurorganisatie Arosha die verdiepte zich daarin. En de W van Winterspelen is natuurlijk ook de W van Willem. Koning Willem-Alexander wel te verstaan. Royalty-verslaggever Simone Lamen van Blauwbloed... volgt onze juichende voorstaar op de voet, straks haar verhaal. En live muziek is er vandaag van jazz-trio Kapok. Dit is de dag met Renze Kramer. Op de dag dat Sven Kramer de eerste gouden plak binnenhaalt op de 5 kilometer... en we ook zilver en brons pakken op die afstand... neemt een andere schaatslegende juist afscheid van de sport. Henk Argenent, winnaar van de Elfstedentocht, de laatste in 1997... stopt na vijf jaar als ploegleider en zegt het marathonschaatsen vaarwel. Henk, goede, goede avond. Ja, goede Je hebt dit besluit genomen dat de marathonschaats op een doodspoor zit. Geen sponsors, geen geld, geen helden meer. Vat ik het zo een beetje goed samen? Nou, eigenlijk uh, die eerste, ja, de eerste twee dingen... Ja, oké, okay, dat is een bijkomstigheid, maar dat is, niet, dat is absoluut niet de belangrijkste. Derde, Oké, okay, dat is jammer dat we, dat we geen mooie namen met in peloton hebben rijden... die uh, ja, kleur geven aan onze sport, zeg maar. Wat is de belangrijkste maar, reden dan? Maar, ja, de belangrijkste reden is gewoon het beleid van de KNSB, waar je, waar je uiteindelijk uh, met, met alles gewoon op stuk loopt. En alles kun je daar uh, bijna op, op, op herleiden, zeg maar. En, ja, ik heb daar uh, als schaatser heb ik er al heel veel energie in gestoken. En ook de laatste jaren heb ik uh, een, een aantal keer een uh, poging ondernomen, zeg maar, om het slot te trekken. Maar ja, ja de, de, er gebeurt gewoon niks. Kun je eens aan de leek uitleggen wat de KNSB dan precies fout doet? Nou ja, ze doen eigenlijk niks. Dat is eigenlijk het probleem. Uh, als ik bijvoorbeeld een voorbeeld geven, afgelopen zaterdag... Uh, zouden we natuurlijk 200 kilometer rijden op de wijze zijn. Nou, er viel er allemaal een halve meter smeer op vrijdag. De alternatieve Ja, hè? die ging niet door. Ja, klopt. Nou ja, goed, dan kunnen we allemaal, met z'n allen uh, niks aan doen. Ik bedoel, weer hebben we gelukkig niet in de hand. Ja, goed, dan moet je als KMSB B meteen zeggen... jongens, dan rijden we... komend weekend zitten we in Zweden. Nou, dan maak je daar wel een kilometer van... Want... Uiteindelijk zijn de 200 kilometer wedstrijden wel de basis van onze sporten. Ja, want in Zweden stond er 150 kilometer gepland. Die staat nog steeds gepland. En dan zeg je, had daar dan de alternatieve Amstede toch van gemaakt? Ja, op het moment dat die, dat, die, uh, dat die, zeg maar, komt te vervallen. In dit geval door overmacht in de te wijzen zijn. Moet je bijvoorbeeld zeggen, van, joh, maak daar een 200 van. Kijk, in Finland hebben ze nu ook al vier jaar niet georganiseerd om allerlei uh, drogredenen... Ja, wat natuurlijk toch een, een klassieker was in onze sport. Ja, ja dat zijn gewoon eyecatchers die wij missen. En, en ik denk dat we de laatste vier jaar als sport enorm uh, geluk hebben gehad met, met vier jaar Natuurhuis. Dat eigenlijk alles wat er, wat er nu eigenlijk om je heen je wegvalt, uh, dat verbloemd heeft, zeg maar. En heel veel sponsoren nog even doen besluiten, oké, okay, we, we doen het nog een jaartje, we doen het nog een jaartje. Ja, ja en nu zie je echt gewoon uh, het hele kaartenhuis uh, in elkaar storten, omdat en... er ja, eigenlijk sinds het stoppen van SBS, uh, wat natuurlijk voor ons dramatisch is geweest. Uh, die zouden er een programma ja, rondom maken, ja. hè? Maar goed, de, de, die zouden er een programma rondom maken rondom dat marathonschaatsen. Ja, jij wijst de grootste ja. beschuldigende vinger naar de KNSB. Zijn zij dan ja. ook de oplossing om, het, om deze tak van het schaatsen, dat marathonschaatsen, weer bovenop te krijgen? Nou ja, kijk, uiteindelijk is de KNSB verantwoordelijk voor alle schaatsdisciplines. En uh, kijk, uh, het, zei, uh, het slagen of het mislukken van die schaatsdisciplines zijn hun uiteindelijk verantwoordelijk voor... En, Kijk, natuurlijk, het ene slaat beter aan dan het andere, maar bij ons zijn er, is het blijdsmatig. Is er, is, is er gewoon zo achter de markt aan, bijvoorbeeld, of, of, of gewoon geen besluiten genomen? En kijk, ze hebben van de zomer in één keer uit de hoed getoverd dat we met vijf man moesten gaan starten per ploeg. Ja, dat is natuurlijk gewoon de doodsteek van onze sport. We hebben, ja. Ik kom nog uit de periode dat, dat we hele discussies gehad hebben of de ploeg niet terug moest naar drie, naar drie man, zeg maar, om het, om het meer het, het man tegen man gevechten. Ja. te krijgen, ja, dan is het vier, is het uiteindelijk helemaal gekomen geworden. Ja, nu ga je in één keer naar vijf man. En ik ik, hoor, ik al... hoor bij elkaar gewoon een sombere Henk Argenent. Heb je ondanks ja. dat besluit, wat je dan uh, gisteren hebt genomen, nog wel een beetje kunnen genieten vandaag van het schaatsen op te spelen? Ja, ik heb, ik heb vanmiddag zitten kijken, absoluut. En uh, tussen, tussen de normale werkzaamheden door uh, zie ik dat en, en daar geniet ik ook van. Ik wil dat duidelijk zijn. Maar ik, geniet, ik heb ook, ook van de winter elke week uh, op, op de baan genoten van, uh, van de gevechten die wij als schaatsers uh, leveren en, en dat is op zich ook wel heel jammer dat je dan een sport uh, eigenlijk in het dom moet valt ja. en, uh, en dat niet naar buiten komt. Bedankt uh, Henk Argenent voor de toelichting op jouw uh, jou stoppen. Graag gedaan. Natuur en dierennieuws en dat doen we vandaag met Embert uh, Messeling van natuurorganisatie Arosja. Deze week doken er exotische dieren op in het natte Nederland. Zo werd er gisteren een roze pelikaan gesignaleerd in het Zeeuwse dorp Wemeldingen. En vandaag kwamen er ook meldingen binnen uit Breda over zo'n soort vogel. Misschien wel dezelfde. Hij is roze, dus je herkent hem zo. Maar dit is het geluid wat hij maakt. Ja, klinkt heel, uh, klinkt heel bijzonder. Embert, uh, zou dit een cadeautje van, uh, van Poetin kunnen zijn? Of zijn ze misschien gevlucht van hem? Want ze komen hem ook in Rusland voor. Hè? Ja, je zou het denken. Zulke zo uh, dichtstbijzijnde broedgebieden liggen aan de Zwarte Zee... en in Noord-Griekenland. Dus uh, dat is wel de plek waar, waar roze pelikanen vandaan komen. En dan zijn ze ook nog roos. Nou, ja, dat zegt genoeg veel. Daar is veel om te doen geweest. Rondom homorechten in de spelen. Nou, liggen er allerlei linkjes en dwarsbanden? Gevlucht uit Sochi? Um, ik denk het niet. Jij denkt het niet? Nee. nee. Hoe komen ze dan wel hier terecht? Um, het, het boeiende is, het is niet één, het zijn er drie. Um, er zijn er twee in Zeeland en één in Breda. Die in Breda heeft eind van de middag weer de vleugels genomen. Dus die is weer uh, met bestemming onbekend uh, verdwenen. Mm. Maar in de loop van deze dag is duidelijk geworden dat één van die vogels een ring om zijn poot draagt. En dat geeft toch wel sterk aan dat de geruchten die uh, de ronde deden, dat deze drie vogels uit een dierenpark in Zuid-België komen. Dat die waar zijn. Er ah, okay. is een dierenpark. Daar vliegen al jaren uh, wat pelikanen uh, los rond. Die beesten worden meestal gekortwiekt. Uh, dan kunnen ze niet wegvliegen. Maar ja, dat is soms wat lastig. Dan groeien ze al wat sneller dan uh, de parkbewaarders uh, uh, denken. En dan uh, nemen ze de vleugels. En ja. die doen nu ons land aan. Oké, okay, die moeten dus eigenlijk gewoon weer terug naar België. Nou, er zijn al meer ja. dieren die hierheen uh, komen. Deze week bijvoorbeeld in de Eindhovense Pastorie. Doe ik er een hele bijzondere eekhoorn op. Nou, en daar liep, uh, liep de eekhoorn langs de rand van, uh, van de gevel. Schoot hij omhoog en dan was hij weg. Ja, Embert, het gaat hier over de Thaise dwergstreep eekhoorn. Wie kent hem niet? Ik, ik, zelfs ik kende hem niet. Zelfs jij kent hem niet. Nou, dat, dat zegt nee. wat. Hij is niet echt welkom hier. Waarom precies? Zo'n klein beestje. Ja, dat is wel een beetje discutabel, vind ik, hoor. Uh, ik bedoel, één zo'n eekhoorn is geen ramp. Die ontsnapt ergens. Mensen houden die beesten, vinden dat leuk. Uh, ja, die nemen de benen een keer. Of mensen zijn het beest zat en laten hem los. Wanneer wordt het wel een ramp? Het wordt natuurlijk een ramp als het er niet één is, maar twee. En die weten zich te vermenigvuldigen. En na een paar jaar zijn het er vijftig. Ja, maar dan nog. Wat... Dan moet je wel uh, je zorgen gaan maken. In die zin dat dit soort beesten vaak zeg maar dieren die er oorspronkelijk gewoon thuis horen gaan verdringen. Nou, dat vind ik zelf wel zorgelijk. Onze eigen rode eekhoorn. Ja, we moeten wel een beetje uh, goed zorgen voor uh, de dieren... die hier uh, van oorsprong gewoon thuis uh, horen. Ja. Uh, en als die exoten, zoals het heet, um, uh, uh, uh, zich zo snel vermeerderen... en dat zie je gewoon af en toe gebeuren... dan moet je wel zorgen gaan maken en dan moet je de strijd aanbinden. Ja, niet iedereen is inderdaad blij met, uh, met dit soort exotische dieren. Ze worden bijvoorbeeld niet blij bij het horen van de volgende dieren. <tog> Een beetje de kwissen En met ja, welke dieren horen we hier voorbij komen? Ik, ik hoor volgens mij halsbandpakieten, dat uh, lange geluid. Het zou kunnen dat ik nijlganzen hoor... Ja, de neelgans inderdaad. Ik dacht dat er nog een geluid tussen zat. Dat, dat, dat soort dieren, de huiskraaien, waarom, waarom vinden dat soort dieren... überhaupt zo fijn hier? Het zijn niet voor niks exotische dieren. Wat doen ze in ons kikkerlandje? Ja, eh, mensen nemen die dieren mee. Eh, naar eh, bijvoorbeeld de neelgans. Naar een vijver in hun achtertuin. Vinden ze leuk. Ja. Eh, ziet er mooi uit. De huiskraai is een heel ander verhaal. Die eh, heeft er dus een tactiek van gemaakt... om zich met schepen over de aarde te verplaatsen. Oorspronkelijk komen ze uit India. Maar ze varen heel makkelijk met schepen mee. En je ziet dat in alle grote havenplaatsen op deze wereld kolonisch huiskraaien zijn. Nou, die halsbandpakieten, die ontsnappen uit fulierers... die weten het prima te doen in, deze, in onze steden. Ja. En je ziet dat wij als mensen toch een beetje... Een, een aparte houding hebben tegenover die dieren. De halsbandpakiet vinden we met z'n allen eigenlijk best leuk... zo in de steden. Ziet er leuk uit. Geeft al een uh, beetje een zonnig uh, gevoel. Uh, leuk. Ja. Maar die, hu maar die huiskraai dan, want daar zijn we niet blij mee, begreep ik dan weer. Klopt, die huiskraai, dat vinden we echt een probleem. Want we weten elders van de wereld dat die zich heel snel kunnen vermenigvuldigen. En uh, echt voor problemen zorgen. Dan maar heb zijn je het dan problemen, net weer als bij die eekhoorn, het verdringen van de soorten die er al leven? Je ziet een waaier aan argumenten. Het verdringen van andere dieren, maar ook dat die beesten poepen en rotzooi veroorzaken. Nou, ja, ja, ik kan je meer verzekeren, beesten. dat doen alle... Dat doen alle vogels en alle dieren, als ik goed ben geïnformeerd. Ja. Dus het, het is wel eens wat, wat, wat, wat, wat willekeurig, die argumenten. Die huiskraaien die worden op dit moment afgevangen en gedood. Dat is ook nu sinds een week ongeveer gaande. Dus die populatie die tolereren we niet in dus Nederland. Het blijft een beetje pers-soort bekijken wat zijn de gevaren. En dan in ieder geval een beetje ja. de, de, de, de, de, de vermenigvuldiging inperken. Klopt, dat ja. zie je. Gaan we van de exoten Gaan we nog even af naar, naar Sochi? Daar schort het namelijk niet alleen aan mensenrechten, maar ook aan dierenrechten. Welke dieren moeten? Te daar ontgelden, Embert? Ja, het is natuurlijk altijd een beetje flauw om op, op de dag dat er hele mooie dingen gebeuren in Sochi eh, met medailles en zo om weer zuur te gaan doen. Maar eh, één ding wat ik toch wel in het oog springend vond is: eh, er is daar een dolfinarium gecreëerd in Sochi ter vermaak van alle bezoekers die daar komen. Eh, dus dat is opgebouwd. Nou, ik ben heel benieuwd wat er straks na een paar weken met dat ding gebeurt. Maar er zijn toch in, in Japan wel op niets ontziende wijze heel veel dolfijnen gevangen eh, voor Sochi en ook heel veel dolfijnen om zeep geholpen. Ja, dat is wel op zo'n grote schaal gebeurd... dat ik denk, jongen. Maar waarom zijn er dolfijnen nee, om, zeep, om zeep geholpen voor Sochi? Nou, nee, ze zijn daar zowel gevangen als gedood voor de consumptie. Maar het, het punt is gewoon, Arig. vooral in Japan... die worden daar massaal, echt met honderden, in een baai gedreven en gevangen. Ja. Daar is een documentaire over gemaakt, he? Dat zou kunnen. Ja. Gewelden, ja? Er is een documentaire over gemaakt, die is echt gruwelijk. Het is niet fijn om te zien. De nee. hele baai is echt helemaal groot. Ja. Echt. Over die dolfijnvangst in Japan? Dolfijnvangst in ja. Japan. Ja. Okay, en een deel is... van die dolfijnen gaat dus, is naar dat ja. dolfinarium in Sochi gegaan? De mooie, ongedeerde dolfijnen worden eruit gepikt... en worden naar Sochi gebracht. Um, nou, Ik ben op zich geen tegenstander van de jacht... maar de manier waarop dat <kwijnt> daar gebeurt, daar moet je echt vragen bij stellen... En waar je over na moet denken is, wat gebeurt er straks... met al die dolfijnen als Sochi voorbij is? Mm. En als dat dolfinarium geen bezoeken meer zal trekken? Maar blijft dat niet altijd nog een beetje een toeristisch oord... als, als plek waar de winterspelen zijn gehouden? Ik mag het hopen, maar ik heb uh, wat... Uh... Ik zou er ook over twijfelen. Ik ben ooit eens in Barentsburg geweest, op Spitsbergen. Ja? En daar was een, Olympisch, een zwembad van Olympische afmetingen... met een 10 meter hoge torenschans, alles erop en eraan. Dat is geloof ik drie keer gebruikt... en daarna lag het voor de rest van de eeuwigheid... Brak. Oh, ja. Dus ja, ja, ja. de bedoeling was om prestige? van deze winterspelen de meest groene en schone ja. winterspelen te maken. Ik vrees dat dat niet helemaal zo gaan. lukken. Het zijn lijkt. van die prestigeprojecten. En, en de honden moesten het ook ontgelden, nog gegeven. De, de, de straathonden, daar waren er duizenden van in sortie. Ik geloof dat je er nu geen één meer tegenkomt. Die nee. zijn vakkundig opgeruimd. Hondenmappers. Gaan we nog even kort tot slot naar de Wadden. Werelderfgoed Waddenzee is uniek op aarde. Uitgerekend daar, op de ballastplaat, wil het bedrijf Visia uit Harlingen naar Zout gaan boeren. We zitten bij laagwater letterlijk honderdduizenden vogels te eten en te rusten, waaronder heel veel bergeenden. Maar ik kijk er altijd wel van op dat dit soort plannen eigenlijk mogelijk zijn in het Waddengebied. De zoutwinning he, die staat in discussie. want dan, Wat gebeurt er dan precies? Dan daalt de bodem. Klopt. Het plan is om zout diep onder de Waddenzee weg te halen. Uh, het gevaar is dat de bodem daalt. Dat de watplaten verdwijnen. En dat die miljoenen vogels die daar jaarlijks van afhankelijk zijn... dan ook geen plek meer hebben om op adem en op krachten te komen. Terechte uh, angst? Friesia zegt niks aan de hand. Het uh, um, zoutbedrijf. Je zou zeggen, ergens hebben ze een punt. Want in het verleden hebben we besloten dat gaswinning mag onder de Waddenzee. Um, de bodem zakt wel wat, maar door die uh, bewegingen van het water... komt er ook telkens nieuw sediment bij. Maar er ligt nu een, een behoorlijk goed rapport van het NIOS... onderzoeksinstituut op Texel, die zegt... ja, maar dit gaat toch mis als we hier zout gaan winnen. Um, er vindt wel aanvulling plaats van zand en sedimentatie... maar dat heeft een hele andere structuur. Het leven verdwijnt uit de bodem. Uh, dit moeten we niet gaan doen. Dus wat, wat vind jij zelf? Afblijven van de Wadden? Ik vind dat we het niet moeten doen. Uh, dit is zo'n uniek gebied. Uh, uh, daar kan heel voorzichtig echt wel wat gebeuren hier en daar. Uh, maar je moet er echt drie keer over nadenken. En als ik kijk wat de status is van dit gebied... dan verwacht ik ook niet dat, uh, dat hier toestemming voor gegeven zal worden. Okay, blijf eraf, uh, zegt Embert Messeling van Natuurorganisatie Arosja. Dank je wel. Het is uh, tijd voor het... De Olympische uh, oh. Winterspelen met Sochi. Met natuurlijk een mooie eigen tune. Het Olympisch Journaal aangeschoven is NOS-collega Robert Meder. Goedenavond. Ja, euh, mocht er iemand onder een steen hebben gelegen en het gemist hebben... nog één keer of anders, omdat het zo mooi was. Euh, de eerste schaatsmedailles zijn binnen. Sven Kramer prologeerde in Sochi zijn Olympische titel op de vijf kilometer. De eerste Nederlandse schaatser die twee keer op rij goud wint. Want de zes minuten, tien seconden en 76 rondes zijn nu voorbij. Goud is voor Kramer. Jan Blokhuizen, 71. Pats, dat is ook gebeurd. Het zilver Aha. is voor Blokhuizen. Het brons gaat naar Bergsma. Want de 6,16,66 is ook voorbij. En Patrick Beckett in 6-21-18. Nee, dit was geen finale zoals je het uh, had gedacht. Ja, en dus een heel uh, oranje podium. Sven Kramer won met overmacht. Het verschil met de nummer 2 was ruim zes seconden. Toch vond de Vries dat het vooraf een spannende aangelegenheid was. Ik wist dat er vandaag maar één iemand deze wedstrijd kon verliezen. En, uh, maar goed, uh, zo voelde het ook echt. En, ja, ik heb me wel de hele week al onwijs goed gevoeld. Dus uh, ik had er wel vertrouwen in, maar dan toch moet je het allemaal weer doen. Ja, het maxvertoon van Kramer werd geaccepteerd door de nummer twee Jan Blokhuizen. Volgens hem uh, was het zilver het maximale. Ik, uh, ik, ik ben niet helemaal tevreden de manier waarop ik hem rees. Zeg maar uh, ik kon net niet uh, helemaal, helemaal vrij rijden en uh, echt uh, gewoon raken klappen geven. Ik kwam niet echt lekker voor de bochten uit. Maar uh, ja, goed, dat is uh, de spanning die bij zo'n uh, Olympisch toernooi hoort, denk ik. En... Uh, ik denk dat de, de, de, de, de tweede plaats, de zilverplak, gewoon uh, het hoogste was hier vandaag. Ja, dan was er natuurlijk nog de bronzen medaille voor Jorrit Bergsma. Hij zou je zeggen, nou, mooi, uh, blij wezen. Maar hij was minder content, want hem was het eigenlijk om een heel andere kleur te doen. Nee, ik, uh, ik had hier wel voor goud. Uh, ik ging er even goud. En uh, ze, waren, ze voelden de been ook uh, van tevoren. Ik uh, reed de hele, hele week al lekker eigenlijk. En, uh, yeah, ik had echt het gevoel, als het, uh, als het kan dan kan het vandaag. En, uh, en uh, ja, dan rijdt zijn natuurlijk een heel goede rit. En uh, dan weet je wat je ongeveer moet rijden. En... ja. Dat was hem, neem ik aan. Goed, Jorrit Bergsma die kan volgende week een revanche nemen op de 10 kilometer. Maar ook Sven Kramer wil daar weer gaan vlammen. Tussendoor staat ook nog eens een keer de 1500 meter op het programma. Maar of Kramer daar gaat verrassen? Ja, wat niet kan natuurlijk. Maar uh, ik focus mezelf. Uh, ik ga gewoon trainen voor de 10 kilometer nu. En uh, ja, klinkt misschien gek. En ik ga die 500 meter waarschijnlijk twee dagen van tevoren gewoon rijden. Maar uh, je weet natuurlijk nooit hoe uh, dingen gaan op. Ja, De eerste dag is uh, glorieus verlopen. Dus voor de Nederlanders met een compleet oranje podium. Ook de fans waren tevreden. Daaronder ook de koning...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 je kan niet anders zijn dan, dan extreem trots, denk ik. Ja, maar we willen meer. Morgen de vrouwen die zijn dan aan de beurt voor de drie kilometer. De loting was in het voordeel van de Nederlandse schaatsen. Dus dat is in ieder geval goed. Uh, favoriete Irene Wuest rijdt in de voorlaatste rit. Haar grote concurrenten, Claudia Perstein en Martina Sablikova... zitten in de ritten daarvoor. En uh, ook van der Weijden is de eerste Nederlandse die in actie komt... in de achtste rit. En Antoinette de Jong start in de laatste rit. Nou, verder eerder op de dag nog even tot slot... Uh, veroverde de Amerikaan Katzenberg de eerste olympische titel. Dus een snowboarder kwam prachtig naar beneden, pakte het goud op een nieuw spectaculair onderdeel: sloopstaal. En de Noorse langlauver Marit, eh, Marit Bjørgen prolongeerde haar Olympische titel op de 15 kilometer skiathlon. Eh, een andere Noor, biatleet, biathleet Dalen veroverde goud op de 10 kilometer sprint. Het was een mooie dag. Robert, even een vraag aan jou. We hebben straks net voor zeven <tosses> even Jilert Adema aan de lijn. De coach mm -hmm. van, van Jorri, denk je dat hij boos is op hem? Omdat hij derde is geworden, geen nee, eerste? Nee, nee, nee, nee. Dat denk ik, dat, dat denk ik niet. Ik denk dat hij uh, gaat zeggen dat hij heel blij is met brons. En dat het jammer is voor Jorrit en dat het hem siert. Dat hij heeft geprobeerd onder meer uit te halen. Okay. Maar Kramer was onverslaanbaar vandaag. Moet ah. hij zichzelf niet kwalijk nemen, vind ik. Ik ben benieuwd of hij dat gaat zeggen. Dankjewel, uh, NOS-collega okay. Robert Meder. Yo. Dit is de dag met Renze Kramer. Jean van der Velden zit hier aan tafel over de tv-serie Hoe duur was de suiker? Natuurkenner Embert Messelik, met hem sprak ik net over bijvoorbeeld de dierenrechten in Sochi. En met Simone Lamen van Blauwbloed bespreken we de eerste echte wedstrijddag in Sochi... die zich afspeelde onder de ogen van onze koning Willem-Alexander. De muziek vandaag is van Jazz Trio Kapok. En dat Jazz Trio Kapok dat speelt rond kwart voor zeven, maar hier krijgt u alvast een voorproefje. De werking van het nummer Americana, straks meer van hun, maar nu eerst aandacht voor hoe duur was de suiker, want na de film is er nu ook de tv-serie vanaf vanavond te zien bij de VARA. Ik ben mini een huisslaaf, en op een dag zal ik schrijven wie de prijs van de suiker betaald hebben. Ik had maar één doel in het leven, om mijn missie gelukkig te maken. Ons is regisseur Jan van der Velde. Met hem gaan we praten over hoe we in de Nederlandse filmwereld omgaan... met de donkere plekken uit onze geschiedenis. Jan van der Velde, welkom. Ja, dank je. De film Hoe duur was de suiker verscheen afgelopen najaar... en vanavond begint het eerste deel van de gelijknamige serie bij de Varen. Allemaal gebaseerd natuurlijk op dat bekende boek van Cynthia McLeod... over de blanke Sarit en haar slaver Mini Mini... gespeeld respectievelijk door Geite Jansen en Yutha Wongloy Singh. En die groeien dan samen op op een plantage in het 18e eeuwse Suriname... Uh, de film was er, nu de serie. Waarom nog zo'n serie na een film? Wat voegt het toe? Uh, behalve heel veel materiaal is het ooit begonnen als een televisieserie. Uh, voor mij, ik heb eerst een televisieserie geschreven... en uh, heb pas daarna eigenlijk de, het filmscript eruit geconcipieerd. De reden was dat het een heel duur project is. En ik had zowel de steun van de televisie nodig... volledig als van de filmsubsidies. Ja. En uh, ja, door, door nou, handig manipuleren, zou ik maar zeggen, op een positieve manier is dat gelukt. En, maar dat betekent wel... dat de serie heel snel na de film al, uh, al uitkomt. Want even voor de, voor de duidelijkheid praktisch... het zijn dus dezelfde opnames die ervoor ja. gebruikt. Je hebt het nou, gelijk ja. geschoten. Het, is, het zijn dezelfde acteurs, dezelfde actrices. Dus het, het boek is natuurlijk heel rijk. en uh, er zit, Eigenlijk je zit daar wel een, vier, wel een zesdelige serie in. Um, het enige is dat ik voor de serie... veel meer scènes tot mijn beschikking heb. En eigenlijk meer een iets andere structuur. Ik vertelde iets meer per personage. Uh, iedere aflevering focust een beetje op Mini Mini en... Sarit, Minimini en Rutger, Minimini en de andere. Ja. Uh, dus je krijgt een iets andere focus. En je kan meer scènes laten zien, de karakters verder uitdiepen. Ja, een van die scènes die nog niet in de film zat... is een scène met, uh, met je zoon, Janiek van der Velden. Ja. Die zit erin, die is dan aan het kegelen... en vraagt waarom ze slaven eigenlijk geen Nederlands leren. Het is uitgesloten dat slaven Hollands spreken. Jouw bal, jouw slaaf... Ja, er de, de, de was in die tijd... Uh, slaven mochten geen Nederlands spreken. Um, op een gegeven moment mochten ze wel... dat was, kwam uit Amerika overwaaien... daar mochten de slaven op een gegeven moment wel Engels uh, lezen. Ze mochten het niet schrijven, ze mochten het wel lezen. En waarom mochten ze het lezen? Omdat ze dan in de Bijbel konden lezen... dat, uh, dat slavernij eigenlijk uh, uh, gesanctioneerd werd door de Bijbel. Want het was een heel verhaal over Gam en de Gamieten. Um, dus, dus dan konden ze zien dat, dat zij Gods wil volgden... door slaaf te zijn... En uh, dat is zo, op een gegeven moment is dat uh, uh, schijnt het ook in, Nederland, in uh, Suriname gebeurd te zijn. Maar het was uh, nadan. Nee, nadan. Dus want want je wordt, uh, kijk op het moment dat je taal tot je beschikking hebt, kan je. Ja, uh, ja, kan je schrijven. Op het moment dat je kan schrijven, heb je een machtig wapen. Het maakt je machtiger als slaaf. Het maakt je machtiger als slaaf. En de slaven verstonden wel Nederlands, hoor. want ze kregen natuurlijk heel veel orders in het Nederlands. Ja. Dus het, het is, uh, Maar het schrijven was uit uh, en spreken was uit de boze. Ben je als maker blij dat, jou, dat, je, dat je film, de, de opnames in ieder geval nu, nog een veel groter publiek bereikt door die serie? Ja, zeker. zeker. En dat, dat wordt alleen maar groter, omdat... Uh, Net zoals bij Wit Licht, de vorige film die ik maakte. Marco Borsato, over de kinderen. Met Marco over de kinderen is dat helemaal opgenomen door Movies That Matter. Dat is een onderwijsprogramma. En is het in allerlei middelbare scholen ook gebruikt als lesmateriaal. En dat zal met dit ook gaan gebeuren. En het was dus film maar heel succesvol. Meer dan 100.000 bezoekers Gouden ja. film. Er was ook veel kritiek. Er werd ja. te veel geromantiseerd. Ja. Het was een onvoldoende uitgewerkt script. De soapy dialogen. Ja. Uh, trek je daar iets van aan? Uh, nou ja, niet echt. Ik bedoel, het, liefst heb, vind je, het mooiste is als iedereen echt uh, totaal in vervoering... Op, op hun knieën gaat liggen en zegt... Uh, halleluja, <lacht> ja, wat een mooie film. Dat is je maar, droom. Ja, dat is de droom. <lacht> de maker wil gevierd zijn, punt uit. Ja. Maar dat is onwerkelijk. Maar de kritiek uh, kon ik het niet mee eens. Kijk, Ik heb een keuze gemaakt, bijvoorbeeld uh, door de taal. Het ging over jonge mensen. Ja, ik wil ook nu jonge mensen bereiken. Dus op het moment dat ik uh, taal ga gebruiken... die ze in de 18e eeuw spraken... Haakt echt iedereen af? Ik zelf ook, want ik, ik versta het niet. Ik begrijp het niet. Als ik, ik heb rechtbankverslagen gelezen, Het is gewoon niet te volgen. Dus dan ga je gewoon. Dus ik had zoiets, ik kies radicaal voor. Ze praten modern. Ja, re Recensenten zijn, de, die kijken dan eigenlijk vanuit een verkeerperspectief? Ja, die, veel recensenten willen gewoon zien wat ze zelf zouden willen maken. Dat is ja. wat anders. Ik heb namelijk ooit in een jury gezeten met Ellen Waller. Dat was de grote kritica van het NRC in de jaren 50, 60, 70. En die zag elke film twee keer, zei ze tegen mij. En ze zei, de eerste keer ga ik kijken... en na de eerste keer weet ik wat de maker wilde. En de tweede keer ga ik kijken... en dan ga ik kijken of de maker erin geslaagd is. Heel veel, maak, heel veel recensenten hebben daar geen tijd voor tegenwoordig. Dat is allemaal prima. Maar die willen gewoon zelf... die denken slavernijfilm. En dan hebben ze een beeld. Uh, en het zijn vaak mannen. Uh, de slavernijfilm, dat heeft iets met zwepen... en met, met, met, met misstanden. En, met, en dat is natuurlijk ook gebeurd. Het zit ook wel in de film... Maar ik heb een andere focus, omdat het boek een andere focus heeft. Het boek focust, dat uh, het is een verschrikkelijke periode geweest... maar in iedere verschrikkelijke periode gaan mensen, fatsoenlijke mensen... Gaan toch verbindingen met elkaar aan. Zwarte ja. mensen met witte mensen, communisten met kapitalisten... Noord-Koreanen met Zuid-Koreanen of Japanners, weet je. Ja, en ja. daar vinden de waardes plaats. Het is een en, romantisch verhaal met de slavernij op de, als, als achtergrond, als ja, decor. Iemand zei mij, het is bijna een feel-good film over slavernij. Ja. Het en, dat, en, het gaat, en die slavernij is verschrikkelijk. En dat, dat laten we ook wel zien. Maar het gaat niet alleen om de verschrikkingen non-stop te etaleren. Want dat is vrij makkelijk. Nee, en dat en kan, open maar dat kan natuurlijk paradoxaal voelen. Hè? Een, een ja. feel-good film, slavernij. Het, ja. het is heel populair. Nu slavernijfilms. We hebben The ja. Butler. We hebben Django Unchained. Ja. We hebben 12 Years a Slave. K kijk je die ook allemaal? Die andere slaaffilms uit Ik heb uit Django uh, 12 Years a Slave. ga ik over twee weken zien. dan is een première. Uh, Django Unchained vond ik verschrikkelijk. Dat vond ik grotesk, want ik zag in Zuid-Afrika met een Zuid-Afrikaanse... Heel brut, hè? Heel, uh... Het is, dat is precies een jongetjesfilm, een en lekker agressieve scènes met veel zwepen. Maar het gaat voorbij aan iedere menselijke waarde in mijn optiek... over wat in die tijd gespeeld heeft. Want het was niet zo dat volgens mij iedereen schuimbekkend... en met bloeddoorlopen ogen alleen maar op zoek was... van nou, hoe kan ik mensen zwepen? Ja. Maken we als, als land te weinig films over, over dit soort ja, zwarte plek in ons ja. verleden? Ja, nou, kijk, Nederland nou als er één ding in Nederland gemaakt werd... Of gemaakt werd behalve romkomst tegenwoordig, was het de oorlogsfilms. En waarom? Omdat het een periode is waarin wij de good guys kunnen zijn. En we zijn in de historie natuurlijk vrij vaak de bad guys geweest. Ja. En dat is een... Uh, er zit een soort nationalisme bij een publiek. Wil je een groot publiek bereiken... dan moet je door heldenverhalen over in de oorlog of over Zembla... je moet gewoon... Uh, uh, uh, goud, zilver en brons. Ja. Dat willen we zien. Dat is het mooiste. Ja, dat... Jij, jij wil daar tegenin. En, en dan tot slot, zeg maar, welke ja. misstand uit onze geschiedenis... zou jij als volgende film het liefst... Ik zou heel graag iets over de pollutionele acties willen doen. Omdat, omdat wij als good guys... Veel mensen uit het verzet, jonge, jonge jongens die in het verzet zaten... kwamen met het gevoel, nu gaan we Indonesië helpen en bevrijden. En die kwamen erachter dat ze van good guys... opeens gaandeweg in bad guys omsloegen. En dat is wel interessant. Dat zou een mooi verhaal zijn om nog te laten zien. Je volgende project? Ja. Misschien wel. Nou, er is, volgens mij is er iemand ook al mee bezig. Dus uh, het, het <lacht> gebeurt tegenwoordig. Misschien kun je nog aanhaken. Maar goed, ja. eerst dus even de, de, de, de tv-serie van Hoe duur was de suiker... vanaf vanavond om vijf voor half negen te zien op Nederland 2. Bedankt, Jan van der Velden. Het is uh, tijd voor live muziek. Kapok, nogmaals uh, welkom. Tiemond Komen zit hier wel. even aan tafel, de gitarist. Jullie noemen jezelf een unusual jazz trio. Wat ja. is er zo unusual aan jullie? Nou, ten eerste onze bezetting. We bestaan uit gitaar, uh, Franse hoorn, die uh, in de jazz bijna nergens is te vinden. En percussie. Ja. En, en de uh, bas. Waar is die? De bas is weg. <laughs> die is er nooit geweest. En uh, ja, wij, spelen, wij vullen het met z'n drieën op. Ja. En het gaat heel goed. Een albompje opgenomen in een, in een 13e eeuwse kasteel, las ik. Ja, klopt. Waar, waar is dat, wat, wat voegt dat toe aan zo'n album? Nou, we hebben het gekozen puur om de akoestiek. Dat, er toevallig, uh, dat het toevallig een kasteel was, dat was een mooie bijkomstigheid. Maar het ging om, echt om de, om, om de klank van het. Uh, van het geheel. Dus als, als ik echt heel veel verstand heb van akoestiek... en ik luister die cd zonder dat te weten... dan kan ik dat horen? Dat het, dat het binnen stenen oude muur is opgenomen? Nee. Ik hoop het. het. Oké, okay, Nou, ik, ben, ik denk dat ik er dan nu niks van ga horen... maar wel het mooie nummer wat daaruit is voortgekomen. Wat gaan jullie spelen ja, nu? we gaan uh, onze single spelen. Dave the Tentacle. Oké, okay, nou, ik zou zeggen... Loop, loop naar de kleine speelplaats die wij hier hebben... in de Radio 1 Studio. En ga jullie gang. Jesterio kapok. Letterlijk omver geblazen zijn we hier door Jazz uh, yes, Trio Kapok. Dank jullie wel. Waar kunnen mensen jullie zien optreden de komende week? Misschien weken? Nou, wij spelen door heel het land. Een uh, paar hele mooie concerten. Er wordt het Bimhuis in Amsterdam. En we spelen nog in het paard van Trooien op... Moet ik even spieken? Heeft zijn agenda erbij min. liggen? Hoor. Ja, Welke, op, jou? Nou, op de verjaardag van Jel van de Velden. En dat zal nou, een mooi cadeau ik zijn. Ik kom even langs. Wie weet. Bedankt in ieder geval Jazz uh, yes, Trio ja, Kapok. We gaan even naar de Eindhoven. Daar is de wedstrijd PSV20 zojuist begonnen. Frank Wielaert, hoe gaat het die eerste twee minuten? Nou, het is een behoorlijk open wedstrijd. Daar komt weer een kans voor. Uh... Twente aan, wilde ik zeggen. Dat viel uiteindelijk nog wel mee. Paas van Tadic. De eerste keer dat hij dat probeerde... bereikte die Mokhtar net niet. De tweede keer dat hij het probeert. Nu dus bereikt die Kastanjels net niet. Het is nog 0-0. Dat is een klein wondertje. Want PSV kreeg daartussenin... tussen die twee pases van uh, Tadic voor Twente... een enorme kans. Een aanval over de rechterkant via Arias. En dan gaat die bal richting Ruiz. En er waren jaren in de eredivisie. Dan telde je hem al. Als hij zo vrij kon inschieten... dan schreef je hem alvast op tijdens de paas. Maar... Uh, zijn periode bij PSV is nog maar kort. En hij is niet meer de Ruiz uit zijn tijd bij Twente waarmee hij kampioen werd. En deze bal schoot hij recht in de handen van Marsman, de doelman van uh, Twente. Dat had de 1-0 e van PSV moeten zijn. Maar laat dat nou net het probleem van PSV zijn dit seizoen. Ze hebben ontzettend veel kansen nodig. Om een paar goals te maken. En uh, dat is nu maar weer eens bewezen tegen Twente. Dat deze wedstrijd eigenlijk moet winnen. Februari. De maand van de waarheid. Zoals dat zo mooi heet voor uh, Twente. Met veel zware wedstrijden. Onder andere deze dus tegen PSV. Maar om in de kielzocht van Ajax te blijven. Moet deze wedstrijd in Eindhoven worden omgezet in drie punten. Dat is voorwaar nog geen gemakkelijke opgave. Maar goed, we zijn net bezig. 3,5 minuut dus in Eindhoven. 0-0 nog. Blauw Bloed Radio. Ja, ze begint al te glimlachen bij de tune. Simone Lament van Blauw Bloed, welkom in de studio. Dank je wel. Alle ogen waren vandaag natuurlijk gericht op Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Jori Bergsma, die uh, 1, 2 en 3 werden op de 5 kilometer in Sochi. Ze deden dat onder ogen van de koning, die zijn enthousiasme niet bepaald onder stoelen of banken stak. Dan een vuist, een positieve zin, een Kom op vuist van de koning. Het gaat steeds meer lijken op een 1-2-3, een legendarische 1-2-3 op de 5 kilometer. Een waanzinnig nieuw olympisch record, een race die zo mooi opgebouwd was. 9-2, 9-2, 9-2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9 2. alleen maar 92 2 2 Sven Kramer heeft het goud, koning, koningin, allemaal duigen ze voor de olympisch kampioen. Toen we denken aan mijn eerste uh, olympische spelen als IOC lid in Nagano uh, drie maal op de team, hadden we ook uh, goud, zilver en brons en hetzelfde gevoel heb ik nu weer hier. Ja, de koning was verguld natuurlijk. Hoe was het voor jou om hem te zien vandaag op die eretribune? Ja, het was leuk. Dat was echt weer de Willem-Alexander zoals we hem kennen van de Olympische Spelen. Ja? Heel enthousiast, swingend, meelevend. Niet echt heel koninklijk ze altijd, maar zijn rol als aanmoediger en als fan die speelt hij met verven. Maar waar legt hij die balans? Want Vroeger wilde hij nog wel eens even gaan hossen met de hockeymeisjes naar zo'n gouden plak. Dat, dat zit er nu niet meer in als koning? Of ja, die nou, dat is wel? al een hele tijd geleden. Dat was in Atlanta bij de Olympische Spelen. Dat zie ik hem nu niet meer zo snel doen. Maar hij is nog steeds een, een sporter. En dat sporthart, dat uh, klopt uh, heel erg oranje vandaag. Maar zou dat moeilijk zijn om die balans te leggen? Want gisteren bij de openingsceremonie was hij nog wel wild aan het zwaaien... met zijn oranje sjaal. Uh, ja, hoe, hoe leg je dan de balans tussen koninklijke waardigheid... en toch ook enthousiasme laten zien? Ja, ik denk dat het vooral is het enthousiasme op de tribune. En dat het niet meer is zo snel mogelijk beneden staan... bij de sporter en dan gaan springen. Toen was hij ook nog een stuk jonger natuurlijk. Hij kende ook al een hele hoop van die sporters persoonlijk heeft hij later ook gezegd, ja, daarom ging ik ook een beetje heel erg enthousiast naar beneden. Ja. Die kende die meiden gewoon. Dat is nu anders, hij is natuurlijk een stukje ouder dan de schaatsers iets die nu meer op de baan staan. Maar dat hart, dat sporthart, dat heeft hij nog steeds. Ja. Vandaag is ook de dag dat de premier Rutte in gesprek zou gaan met mensenrechtenorganisaties. En gisteren sprak hij natuurlijk al met, met Poetin. Wat zou er gebeuren eigenlijk als koning Willem-Alexander met Poetin zou spreken? Mag hij dan daar iets over ter sprake brengen? Ik denk dat dat een hele lastige kwestie zou zijn. De koning is natuurlijk afgelopen najaar in Rusland geweest. Toen heeft hij een gesprek met Poetin gehad. Maar het is in Nederland nog eenmaal zo afgesproken... dat de koning onschendbaar is. Minister-president moet de koning afschermen. Dus gaat in dit geval Mark Rutte de gesprekken aan... met Poetin, met mensenrechtenorganisaties... En zien we de koning op de tribune. Ja, Jij kent de koning natuurlijk net even, net even wat beter dan wij allemaal... vanuit jouw betrokkenheid bij Blauw Bloed. Voelt hij überhaupt daar iets voor, voor, de, voor die thema's? Of wil, denkt hij nu echt vooral aan feesten, Holland-Heinekenhaus... de sporters steunen? Kijk, of hij is hij gaat... ook nog bezig in zijn achterhoofd wel met die, met die mensenrechten? Hij gaat in eerste instantie naar Sochi voor de sporters... en om de Nederlandse sporters aan te moedigen. Maar dat wil niet zeggen dat hij niks met mensenrechten heeft... en dat het hem allemaal koud laat. Ik moet je heel even onderbreken. We gaan even naar Frank Wieler bij PSV Twente. Daar komt PSV in de openingsfase binnen zes minuten op 1-0 tegen FC Twente. Goeie aanval hoor. van PSV over veel schijf. Uiteindelijk bij Arias, nota bene de rechtsbek van PSV. Die goed naar binnen komt, strafschapgebied in. Kapt dan een keertje naar binnen toe en dan denkt iedereen hij gaat schieten. Maar dan gaat nog een keer achter zijn standbeen om naar buiten toe. En uiteindelijk vindt hij dan toch in de korte hoek de ruimte om Marsman te verslaan. En PSV goed begonnen aan deze wedstrijd, vooral in balbezit. Prima begonnen, snel uh, positiespel. Veel één keer raken, kortom. Het gaat nogal snel, die bal heen en weer. Twente heeft daar moeilijk mee. En dat krijgt ook meteen de 1-0 in de openingsfase om te horen in Eindhoven. Dankzij Arias is het 1-0 voor PSV. Dan gaan we van koning voetbal weer terug naar koning Willem-Alexander. En uh, ook eventjes natuurlijk naar, uh, naar Mark Rutte en naar Mabel. Hè. Deze dagen gonst het van de gerucht. Ik voel me bijna een beetje een soort we story like of yeah. ja, Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Maar ja, het is dan wel zo. Hè. Die aartsbisschop Desmond Tutu maakte begin deze week in Amsterdam carré... ook een grapje over die single-status van Rutte. Laten we daar nog even naar luisteren. Uh, Mr. prime minister, are you single? <tie> How can you allow this to happen? Ja, de hardste lach was van, uh, van, van Toetoe zelf. En uh, ja, de bisschop vraagt zich af hoe de dames het hebben kunnen laten gebeuren dat Rutte nog single is. Maar ja, ja zeg jij het maar zoals een royalty-deskundige. Ja, kloppen die nou, geruchten, Mabel en Rutte? Het grappige is, um, de afgelopen weken stonden er in de rollenbladen verhalen waarin werd gesuggereerd dat uh, Mabel en minister-president Mark Rutte, wel een hele hechte vriendschap zouden hebben. Ze kennen elkaar natuurlijk ook al een hele lange tijd. Um, en dat Tutu, toch een goede bekende van Mabel... Uh, hij heeft ook gesproken bij de herdenkingsbijeenkomst voor Prins Frieso bijvoorbeeld... Mm -hmm. dat hij nou deze opmerking maakt, dat, ja, dat kan twee dingen betekenen. Of um, het is niet waar, er klopt gewoon helemaal niks van... en Tutu is ook helemaal niet bewust van alle geruchten die uh, eronder doen. Ja. Of het is wel waar en Tutu is gevraagd in het complot om het complot van er een Maybel. grapje over te maken... om het toch maar een beetje uit de wereld te helpen. Dat mensen denken, oh, het zal wel niet waar zijn. Ja. Maar ik ben toch geneigd om te denken dat het niet waar is. Helemaal niet waar? Klopt niks van? Ik denk dat ze elkaar goed kennen, dat ze goede vrienden zijn... maar ik denk niet dat het meer is... Dan gaan we even naar jullie uitzending van vanavond. Die is een kwartier eerder, om kwart over zeven ja. op Nederland 2. Wat, wat zit er in vanavond in de uitzending? Ja, inderdaad, om kwart over zeven al in verband met de Olympische Spelen... beginnen we eerder. Uh, we hebben een uh, heel mooi verslag van koning Willem-Alexander... die een tentoonstelling opende in Rotterdam, in de kunsthal... met honderd voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. En al die voorwerpen vertellen weer een mooi verhaal. Koning heeft zelf geschiedenis gestudeerd... dus hij was ook erg onder de indruk van die tentoonstelling... Uh, verder in de uitzending uh, een mode-item over de fascinator. Ik hmm. weet niet of iemand nee. hier aan tafel weet wat een fascinator is. Geen idee. Vertel maar nou, kort. Nou, het is een soort haarstukje. En prinsessen en koninginnen dragen dat wel eens in hun haar. Het haar lijkt dan voller. Het ziet er leuk uit. Dus daar hebben we ook een verhaal over. Oké. Okay. Nou, en, en vast nog meer. Maar goed, vast als we dan... zo'n en annie tentoonstelling vanavond in Blauw Bloed... vanaf dus kwart over zeven op Nederland 2... We gaan even naar, uh, naar, naar Sochi weer. Ja, we kunnen natuurlijk niet lang wegblijven daar, want het gaat erover vandaag. Tijdens die winterspelen hebben we elke dag tegen zeven ze een contact met Jillert Anema... de schaatscoach van Jorrit Bergsma en Bob de Jong. Jillert, brons voor Jorrit Bergsma vandaag. Zes seconden verschil met Sven Kramer. Was het zijn fout of jouw fout dat hij niet eerst is geworden? Ja, het is mijn fout. <lacht> ja? <lacht> Waarom? Ik had, hem, ik had hem moeten duwen. Je had hem moeten nee. duwen? <lacht> Ja. Waar, waar het om gaat is dat je um, in het schaatsen dan uh, heb je een ideale wit. Dat is een mogelijkheid die, uh, die je kan halen. En uh, nou, eigenlijk haal je datzelfde. Ja. Hè, omdat er dan dingen fout gaan. Je moet, moet schaatsen een beetje vergelijken met darten. En uh, hard tegen een bord aangooien, dat maakt het punt een aantal niet hoger. En zo is bij schaatsen. Je kunt wel heel hard afzetten. Maar dat timing van afzetten is heel belangrijker. Ja. Nou, en uh, dan. Uh, ja, ja eigenlijk. Mijn, mijn fiets moet op slot gezet worden. Oh ja, nee, dat is ook. Dus, nou, ik, ik kan je wel een beetje helpen, ik, ja. ik zat namelijk te kijken en ik dacht alleen maar, wat gaat hij ontzettend snel van start? Zou hij dat zelf hebben bedacht of was dat jouw advies? Van start maar zo snel mogelijk en dan zien we wel. Nee, hij heeft op dit moment uh, heel veel startsnelheid. Maar um, normaal gesproken, het is wel inderdaad de crux die hij hierbij aanhaalt, omdat normaal is hij dat niet gewend, dat hij zo snel is. Nou, hij is uh, helemaal uitgerust op dit moment. En hij uh, ja, heeft die snelheid gewoon in de benen. Maar wat Jorre deed, was zoals hij gebruikelijk was... om uh, eigenlijk na de opening door te versnellen... tot hij dus de ideale snelheid haalt. Ja, en dan zie je ja, dat met zo'n goede opening van 18-9... Ja, uh, we wisten dat 9-2, zeg maar 9-3 zelfs als rondetijd was winnend... Ja. Nou, en uh, ja, dan komt hij op 28-7 uit. Ja, en dan moet je elke keer het grote probleem is. dat je die snelheid één kant op hebt. Dan werkt die snelheid, die energie die je in je lijf hebt. die werkt in het voordeel, want je moet ook die kant op. Alleen dan komt die bocht. En dan moet de hele snelheid die je hebt, moet juist weer de andere kant op. Nou, en dat levert op een gegeven moment een energieverlies op. Ja. En dat, dus doordat je zo hard rijdt, maar omdat het weer de andere kant op moet... heb je eigenlijk weer wat nadeel van die snelheid. Ja, en ja, Jorrit had eigenlijk naar 9-3 gemoeten, maar... Tot, tot slot even, Jillert. Je... Ben, je wel, ben je wel blij met de bronzen medaille? Ja, ik ben wel blij. Als je dan helemaal op een hoop gaat, ben je wel blij dat je nog zit. Oké, okay, nou dat is toch fijn. Toch? Bedankt in ieder geval, uh, Jillert. En uh, succes met het vieren ook dan vanavond. Ik bedank de gasten van vandaag, de filmmakers Jan van der Velde, natuurkende Embert Messelink... Uh, royalty-verslaggever Simone Le Men, Henk Angenent en schaatscoach Jillert Anema. Zometeen uh, kunt u luisteren weer naar Langs de Lijn. Wij sluiten af met een zoals gewoonlijk poëtische beschouwing op de week. En die is afkomstig van dichter Rickert Zuiderveld. Tot ziens. NSO Er viel de laatste week een hoop te leren Behalve de bekende NSA bestaat er ook een NSO Ja, ja, ook Nederland is druk met spioneren Ik heb de poes gezegd, geen gemiauw De hond geïnstrueerd om niet te blaffen Mijn vrouw gevraagd het praten af te schaffen Er hangen microfoons in elk gebouw Ook onze telefoon is niet meer heilig dus spreek ik maar Arabisch als ik bel. Helaas, de NSO verstaat mij wel. Ik voel me nergens meer volkomen veilig. En strakjes, als we samen slapen gaan, wanneer mijn liefde slaapkamer verduistert, een jurkje uitdoet en een kaarsje aan, wat zoete woordjes in mijn oorschelp fluistert, gebaar ik heel voorzichtig, zachtjes aan, doe zachtjes aan,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 ...te groen en dus moet van de woningcorporatie de dus snoeischaar erin. Ingrijpen in iemands eigen tuin, waar gaan we naartoe. Dat kan toch niet? En Laurens de Groot jaagt in Afrika op neushoornstropers. Met een speciale techniek. Hoe hij dat doet, dat hoort u... ...morgenochtend van 7 tot 10. Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten.